drie uur aan octijzen met het NOS-journaal. In El Salvador heeft een ernstig zieke vrouw toestemming gekregen voor een keizersnede waardoor haar levensbedreigende zwangerschap wordt beëindigd. De foetus is ernstig gehandicapt en heeft geen overlevingskans. In het Midden-Amerikaanse land is abortus onder alle omstandigheden illegaal en de zaak leidde tot een fel maatschappelijk debat. De toestemming komt van het ministerie van Volksgezondheid, een dag nadat het hoge rechtshof van El Salvador nog had bepaald dat de 22-jarige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 0800-1121 is het nummer hier in de studio. Ed, nachtzuster, dat is de manier om te twitteren nachtzusterappenstaatje omroepmax.nl Dat is het mailadres. En er is ook een chat tijdens dit programma. En die chat die is te vinden op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon links even de chat aanklikken. En dan hebben we ook nog een Facebookpagina. Nou, en we dachten, als we daar nu eens facebook.com slash nachtzuster voor gebruiken. Dat leek ons wel een goede methode om vooral veel vrienden te krijgen. Dus zoek ons daar vooral ook even op. Maar het bellen rondom vragen en antwoorden gaat het meest handig met een telefoonnummer, en dat is dus 0800-1121. En dat nummer dat moet je vooral bellen als je weet hoe het zit met oude boeken. Want Bas wil graag weten of het waar is dat als er in een oud boek niet staat hoeveelste druk het is, dat het dan gewoon de eerste druk is. Lijkt heel logisch, maar is het ook waar? 0800-1121. Mark zoekt iemand die zo vriendelijk wil zijn om even naar de oven van zijn combi-magnetron combi te komen kijken in Arnhem. En hij heeft verhalen gehoord over Pink Ribbon. dat het allemaal niet, uh, niet netjes ging daar. Dat is alweer een tijdje geleden, daar staat er ook iets van bij. En hij wil weten of er inmiddels gecontroleerd is en of Pink Ribbon weer helemaal keurig is. 0800-1121. Jan Broekhuizen wil weten waar het dollarteken is ontstaan. Die S met die streepjes erdoor. En waarom we niezen of niezen ook een functie heeft. En de vraag van Tom uit Gouda over het Timmermans potlood is beantwoord. Over waarom die ovaal is. Nou, voor achter het oor en om wegrollen te voorkomen. En uh, de rode of soms gele kleur is zodat hij opvalt als die tussen de houtkrullen belandt. Nou, dat is een prachtig antwoord. Dank daarvoor. Maar ja... Als het over potloden gaat, wil ik zo graag dit liedje draaien. Dus vandaar dat ik een vraag nog even aanhaalde. The Bottom of My Pencil Case. Daar gaat het over. The Beautiful South. I love you from the bottom of my pencil case. I love you in the songs I write and sing. I love you because you put me in my ride. you bring cheap never cheap i'll sing your songs till you're asleep when you've gone upstairs i'll creep right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 a song for you. Ik en Simon die namen 153 of uh, 173, ja weet ik toch, 173 versies op van uh, Julia en uh, met allemaal verschillende meisjesnamen. Maar bij The Beautiful Sound deden ze dat veel handiger. Die deden gewoon al die meisjesnamen voor alle meiden die graag een liedje van ze wilden verwerkten in dit ene nummer en noemden het Song for Whoever. Maar nou, mooi liedje, blijft dat toch. 0800-1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Hi, Jos. Goedenavond Astrid, maar Jos weer. Hi, zeg het eens. Hey, ik, heb, ik heb een hele rare vraag. We ja, oh. eh, uh, hebben vandaag een motor inzat, lintje rechts. Je moet wel blijven articuleren, anders kan ik je niet zo goed verstaan. Nou, die, uh, die, de, de, uh, ik heb een vraag over vrachtautomotoren. Vrachtautomotoren, ja. Over, over milieuklassen, zoals de Euroklasse, van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We zitten momenteel met Euroklasse 5 naar 6. Euro 6 is pas in actie gekomen. Oh. Dat speelt de laatste twee jaren. Maar het is heel raar van een, als een Euro 5 motor, noem maar iets, ja. uh, met een Rootfilter of met een AirBlue installatie. Ja. Als die kapot is, dan heb je op dat moment een euro 0 motor. Ja. Maar als je een euro 0 motor met een Airblue-installatie hebt, heb je ook een euro 6 motor. Maar dat is het heel vervelend. Ja. Je kan nergens hier in Nederland of ergens, of, ik weet niet hoe het werkt of hoe het er zit, je kan er nooit een motor opwaarderen. Opwaarderen wil ik eigenlijk zeggen. Uh, ik bedoel, als je bijvoorbeeld een euro 3 hebt, ja. je zet de route filter Nou, je ook een euro 5 motor. Ja. Ja, en, maar er is geen TNO-station, of, of het is alleen maar een, als je een auto nieuw koopt van een fabriek, maar krijg je een stempel in het kenteken, dan is het een euro 5 of een euro 6. Maar hoe dus, kan het nou ja. zijn, dat je bijvoorbeeld, in een, uh, uh, als een, uh, een euro 6 motor, het Airblue installatie niet werkt, of bij euro 5 niet werkt, dan is de milieumotor, is dan euro 0, of je hebt die stempel bij, je kunt met een kapotte motor blijven rijden. En dan blijft die gewoon uh, euro 6 of op euro 5 op staan, maar als die in de slaatjes niet werkt, dan, dan is je motor ook niet schoon. En hoe, dan is mijn eigenlijk de vraag: waar, is die, waar, waar, waar wordt die, die stempel? Wie bepaalt die? Wie begeeft die keuring? Wie, ja, als je een nieuwe auto koopt, ook met die kleine autootjes, die zeggen anders dat ze heel erg zuinig zijn. Ja. Ieder, en, en, en, nou, en dan staat er een ene keer: krijg je het hoor van. Alle mensen kopen zuinige autootjes en dan zeggen ze, hé, hey, ze zijn niet zo zuinig dan als ze zeggen. Ja, dus, ik, ik ze vind heel die -klasse. Ik vind, Ja, ik kan dat niet pakken. Ik bedoel, eh, ik kijk, iemand, als jij bijvoorbeeld met een vrachtauto van 6 jaar oud is, hè. Ja, en, en noem er iets, hè. En die is euro 3, dan maakt je de stad niet aan. Als je maar 6 jaar oud, en dan heb, je, dan heb je een nieuwe auto en dan wordt die kapot en dan heb je euro 0. Ik, ik, ik hoor gek, ik snap het niet, maar ja. Ik wil eens gewoon vragen, ja. hoe wordt die keuringklas nou opgebouwd? Ja. Als je bijvoorbeeld een nieuwe auto <laughs> koopt en je zegt, je loopt 21. Ah oh ja, en, en, en, en je koopt hem en die loopt maar 115. Dat klopt toch niet? Nee. Snap je wat ik bedoel? Nee. Niet, jammer. jammer. We, je moet het misschien nog één keer uitleggen vanaf het begin. Ja. Nou. <laughs> nee, nee, nee, bijvoorbeeld... nee, Jos, dat was een grapje. Nee, dat was een grapje. Oh. Ik begrijp het wel ongeveer. Ongeveer, maar mijn personenauto's hoor je niet. Klopt, één. Nee. Nee. Nee, Twee, drie, vier, vijf, zes, nee hoor maar bij vrachtautomotoren, is. Is dan kun je dus gewoon zomaar... dan heb je een gloednieuwe auto en dan heb je dus ja. Euroklasse 6... heb je een stempeltje gekregen, gaat de roetfilter kapot... en dan rijd je ja. dus eigenlijk met een Euroklasse 0... terwijl je stempeltje hebt Euroklasse 6... terwijl als je Euroklasse 0 hebt en je zet er een gloednieuwe roetfilter aan... en hij functioneert dus fantastisch... dan krijg ja. je nergens natuurlijk het stempeltje Euroklasse 6... Nee, omdat dat 80.000 euro schuld. En dan vraag ik mijn eigen af. Ja, wie regelt die klasseringen? Wie deelt dat stempeltje eigenlijk uit? Ja. En, en is het wel eerlijk? Ja, ik bedoel, sommige oude vrachtwagens zijn nog beter dan je nieuwe. Ja. Er zijn vrachthouders bij, die lopen 30 jaar mee. Er zitten goed roetfilters in. Daar zit er niks in. En die oh. mag hier in Nederland mogen ze niet rijden. En een de hele Europa er gewoon door. Ja. Ja, maar wij hier in Nederland moeten per se euro 5 <laughs> of 6 hebben. Voor hebben één stempeltje. Ja. Misschien vervelend. Ja. Een persoon die auto van 30 jaar die maakt er binnenstand in. Ja, of zonder, die of schoon niet. Dat uh, maakt niet uit. Nee. Maar aan de motor is de motor. De motorontwikkeling ja. is precies hetzelfde. Er zijn een paar klepjes meegekregen, nou. een tuboeltje, een intercoolertje. Het, het principe is hetzelfde. Maar ik vind het heel raar. één Eén stempeltje. Jos? Beep. Ja? Het is, <laughs> het is duidelijk. Ik wil, ik wil, ja. Ja, maar ik, ben ik bedoel, duidelijker worden. Als ik het al begrijp, dan is het volstrekt duidelijk. Dus het, het enige wat we nog hoeven te zeggen is 0801121 en help het probleem van Jos de wereld uit. Dankjewel. Jij ook bedankt, hè? Graag gedaan. Maar als je dus Euroklasse 3... Drie... Nee, nee, nee, dat nee, is nee, een grapje. Dag! <laughs> <laughs> Richard van Keulen, goedenacht. Goedenacht, Astrid. Hallo. Ik heb de, het antwoord op de dollartekenvraag. Oh, wat vragen. fijn. Wat fijn Richard. ja. Dus die twee streepjes, dat uh, symboliseert de letter U. Oh. Alleen hebben de, de, de ontwerpers van het dollarteken uh, de U het verbindingsboogje aan de onderzijde, wat de twee streepjes tot een U maakt, hebben ze weggelaten. Het is dus een U en een S door elkaar. En oh. dat staat voor United States. Nou... Simpel, hè? Wat logisch, eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ik zit nu een S met een U erdoor te schrijven. Dat is ook mooi. Ja, ook. Ja, dat is waar, ja. Maar ja, je kunt er verder niks mee. Nee. Oh, wat nee. goed. Hoe, hoe weet je <laughs> dat, Richard? dit, dit uh, Ik heb het of van mijn vader gehoord... Oh, mooi eh, is dat. op school geleerd. Ik weet het niet meer met zekerheid. Maar vroeger leerde je dat soort dingen nog op school. Ja. Tegenwoordig... ...want ja. je echt alleen maar vogelbekdieren aan het kleien? Ja. Maar, het is, maar dat, dat, dat het dollarteken komt uit de S en de U van de United States... Dat, ik weet het niet, heb ik niet mee. Nou goed, maar heb ik misschien ook weer niet op gelet. Dankjewel, Richard. Oké, okay, graag gedaan, Astrid. Een goeienacht nog. Goeienacht, tot Dag. 0800 1121 En bel dat ook vooral met nieuwe vragen... Uh, of als je de kapotte combi-magnetron over van Mark wil gaan repareren in Arnhem... dan moet je echt nu in de telefoon klimmen en 0800 1121 bellen... want anders is iemand anders je voor en dan mis je de kans. Dat zou erg zijn. Bob, goedenacht. Bob. Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob. Bob. Hé, hey, Bob. Is dat heel grappig, want ik hoor wel iemand... maar die heet dan waarschijnlijk gewoon uh, Zacharias... Of um, Michiel? Dat klopt, dat ben Ja ik. hoor! Ja, <laughs> dat klopt. Hallo Michiel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag. Ja. Um, uh, met getallen. Uh, bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je en bedoelt geen euroklasses, hè? Je... je bedoelt cijfers. Nee, nee, nee. Ja. Oké, okay. <laughs> Maar dan, dan komt het. Dan heb je 11, 12, ja. Ja. 13... 14, ja. en dan begint 15, 16, 17. En dan verderop heb je dus 20, en dan begint 21, 22, 23. In principe waarom kennen dat... de, me de meeste mensen kennen, kennen deze getallen. Ja, ja, ja. maar waarom eh, is het dan 11? En waarom is het dan niet 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17. En, en dan uh... kom je bij 2. En is in, Engels, in het Engels is het precies hetzelfde. Maar waarom hebben wij dus 11... 11, 12, 13 14. Waarom hè, dat is mijn vraag. 11 12 13 en 14, dat zijn eigenlijk vier vreemde eenden in de bijt. Precies. En hoe komen we daaraan? Dat is, dat is raar. Mijn vraag. Ja, dat vind ik ook. <laughs> <laughs> dus uh, Maar. Eigenlijk vooral de 11 en de 12, want de 13 en de 14, die, dat, zijn, dat hebben mensen gewoon uh, zich verslikt in de 13 en de 14. Ja, ik, ik denk het. Maar de 11 dus... en de 12, dat zijn eigenlijk hele rare getallen, joh. Dat zijn hele rare getallen. Wat zijn dat ja. wel rare getallen? <laughs> ja. ja. Ik zit naar te dus, kijken, ik denk, wat doen jullie hier? Ja. Ja, ja, ik ook. Nou, ja. Die, die vraag zit al jaren in mijn hoofd. En ik denk, uh, ik ga het nou eens even vragen. Nou, dan hoop ik wel dat iemand eventjes belt naar 0811-21. Uh, ja, ik, ik moet even de ja. 01121. Ja, maar, um, ja. goh, Michiel toch? Ja, nou, ik ja. ga, ga mijn best doen. Oké, okay, ik dank, ga luisteren. je wel voor de vraag. Ja, ik ook. Eigenlijk okay, moeten goed, we het hoor. programma nu stilleggen totdat er iemand gebeld heeft over de, de, de, deze vraag. Pot voor Ik wacht het af. Dankjewel, goeienacht. Oké, okay, goed, goeienacht. Dag. Dag. Dag. Bob? Ja, Ach, Goedemorgen. hi. Zeg het eens. Ik heb met uh, gekromde tenen geluisterd naar het uh, varkenschauffeurverhaal uh, over het inrijden van motoren. Oh, want het was helemaal niet waar wat hij vertelde natuurlijk. Nou, die meneer moet zich houden bij varkensrijden. rijden... en die moet zich uh, niet uitlaten over uh, motorentechniek, want uh, oh. hij zit er goed naast. Nou, vertel, Bob. Als een fabrikant, een bekende fabrikant in Duitsland in Wolfsburg bijvoorbeeld een miljoen motoren aflevert... Ja. en je gaat rekenen wat het inlopen op klassieke wijze van een motor zou kosten aan tijd... Ja. dat is niet meer te betalen anno 2013... Er zijn dus middelen ontwikkeld, die zijn van de laatste 10, 15 jaar. De zogenaamde running-in compounds, ja. dat zijn metaalzouten. Die worden gemengd bij de dieselbrandstof of de benzinebrandstof. Die metaalzouten die nemen op die manier deel aan de verbranding. Dan ontstaat daar een hele fijne as en die is zeg maar grof gezegd een soort schuurmiddel. Die zorgt dat zuigeveren goed inlopen op de slenderrand. En dan kun je door zorgvuldig doseren, kun je in een bijzonder korte tijd, kun je een motor doen inlopen. Oh, zo hebben ze het opgelost. Ja, dat is, het is gewoon puur een economische kwestie. Maar de consequentie daarvan is dat je dat die running income compound uh, dat je die niet zomaar kunt kopen. Want je begrijpt, uh, als het verkeerd wordt gedoseerd... ...dan, uh, dan uh, breng je in een uh, uurtijd uh, 200.000 kilometer slijtage aan. Oh ja, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Tenminste heb, niet met mijn auto heb... als je het niet erg vindt. Nou, Ik ja. heb in mijn bedrijf uh, Running Incompound. Dat, dat mag je alleen maar krijgen als je, ja, zeg maar, gescreend wordt... Uh, als, als de leverancier van dat spul, dat is uiteraard een hele grote oliemaatschappij... als die uh, goed genoeg vindt om dat spul te gebruiken. Want uh, als er gesproken wordt over verantwoordelijkheid... ja, dan uh, hier in Europa valt het wel mee... maar in Amerika zou dat uh, natuurlijk uh, zeer heftig kunnen zijn. Mm. Ja, dat is ik het gevoel. En een uh, gemiddelde garagebedrijf is ook niet in staat om te beoordelen of een uh, motor is ingelopen... Uh, dat is wel degelijk meetbaar, maar ja, dan moeten ze natuurlijk A de kennis hebben en B de apparatuur ervoor. En die is, uh, om het voorzichtig te zeggen, niet uh, wijd uh, verspreid uh, in de lage landen. Nee. Nou duidelijk. Dat is het. Ja, dankjewel. Ik wens je verder een goede nacht. Uh, geheel en al hetzelfde, Bob. Dag. Dag 0800 1121. Pim, de Bas, Goedenacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik wil even reageren op Jos. Heette die man, geloof ik, over die uh, Euronorm over de vrachtwagens. De <laughs> goudje ja, schiet spontaan in de war. Ja, ik hou wel vast. Ik <laughs> bij zelf vrachtwagensgeheur, dus ik weet ongeveer een beetje waar het dus over gaat. Je begrijpt wat hij bedoelt, ja. Ja, maar wat het is. Op het moment dat jij zo'n oude auto pakt die een euro-nul normering hebt... en je doet er 300 roetfilters tegenaan en je gooit airblue door de motor... Ja. dan is de uitstoot nog steeds vele malen hoger dan een euro-zes motor... waar geen roetfilter of AdBlue in zit. Oh. En ook op het moment, wat hij roept zich ook af met dat stempeltje hoe dat nou zat... Ja. maar op het moment dat jij uh, je AdBlue tank niet vult of dat systeem is kapot... Dan pleeg je ook een licht, waardoor je dus uh, gewoon een brand krijgt. Dus het is niet zo wat hij zegt van uh, de ene auto is zuiniger dan de auto, dan de andere. En dat je daar maar zomaar mee wegkomt. Dat Ook bij de APK wordt er gewoon een gasanalyse gedaan en alles moet werken, anders wordt die zo niet goedgekeurd. Kijk. Het klinkt dus, allemaal uh, heel begrijpelijk. <laughs> dus hij dacht even een euro 0 op te waarderen. Dat gaat hem nooit worden. Daar kan je alles mee aangaan. Maar die nee. uitsluiten nog steeds twintig keer zo hoog als die nieuwe auto's. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat als je een. Ja, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Dat zal je misschien verbazen. Want uh, ik, ja, ko ik kom nou meestal, ik meestal kom ik over als een uh, uh, Euroklasse 4 deskundige. Maar de, als je een Euroklasse 4. Uh, vrachtwagenmotor hebt en je zet er een roetfilter in en je stelt het allemaal mooi af, dan nog, dan mag je dan zit je nog steeds niet op de Euroklasse 5 uh... nee. Oh. Oh. nee die technieken zijn zo ver geworden wat je wel op een gegeven moment had, dat die milieuzones in de stad ja. dan mocht je dan met een Euro 3 die niet ouder als 8 jaar met roetfilter mocht je erin ja. maar dat was een soort vrijstelling voor de Euro 3 motoren maar dat betekende niet dat je net zo zuinig was of net zo schoon voor het milieu. Het was maar een vrijstelling om het voor de transport een beetje mogelijk te maken... om nog werk te kunnen verrichten zonder dat er gelijk nieuwe auto's gekocht moesten worden. Lijkt me echt heel grappig als jij en Jos dit onderwerp gaan bespreken. Nou, ik geloof niet dat ik het droog <lacht> houden. Ik, ik ook niet. Dank je wel, Pim. Goedemiddag. dank. Een dag dag. nog. Doei. Dank je. Hoi. Hoi. Frederik. Hey, ja. Eh, Hallo. Dag Astrid. Ik uh, wil graag weten wat het verschil is tussen plastic en cellofaanpapier. Oh ja. Maar wat voor plastic dan? Want cellofaan is toch gewoon plastic? Nou, dat vraag ik me af. Is dat zo? Ja toch? Cellofaan is, cellofaan is volgens mij gewoon dun plastic. Maar zelf uh, was al zo lang voordat er uh, uh, plastic uh, Echt waar? was, dacht, dacht ik. Oh ja, ik weet het ook niet. Dat weet ik ook niet precies. Oh. <laughs> ja, dat kan. Hmm. Interessant. Nou, de vraag staat genoteerd, Frederik. Uh, mag ik uh, gewoon de radio weer oh. aanzetten? En uh, even kijken hoor, want op een gegeven moment zitten we natuurlijk aan onze luistertaks. Maar er nee, mm -hmm. is plek. Ja, je kunt hem aanzetten nu. Oké, okay, ja. dankjewel. Jij ook bedankt. Is de radio aan? De radio mag aan, ja. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, jij ook bedankt. Oké. Okay. Dag. Nou, luistercijfers stijgen weer behoorlijk, want Frederik, zet de radio weer aan. Tijn, goeiedag. Nee. Hallo, met wie? Goedemorgen, met Bas. Tim van Wijssel. Hallo Bas Krimp en Nijssel. Hoi, oh, hey. hey, Aschid, ik ga een vraag. Er is een ja. paar jaar geleden is er een arrest geweest over een mooie zaak. Huh? Dat was de dader die sloeg uh, het slachtoffer op de, op de kop. Het slachtoffer overleed. En later bleek dat het slachtoffer een hele dunne hersenpan had. Oh, dat is natuurlijk helemaal niet om te lachen. Ja. Nee, dat is nee. het niet echt om te lachen. Maar de, dat, uh, deze zaakje had een bepaalde naam in de media. En nou had ik het vanmiddag met mijn dermatologen erover. En wij <laughs> komen er allebei niet op. Ja, <laughs> Zelfs jouw dermatologen niet? Nee, en dat blijft in ons kop zitten. Oké, okay, maar er, was, er is een moord gepleegd. Dat, we hebben het nu over welk jaartal ongeveer? Dat, dat weten we ook niet. Het is... Ja, het, het kan vijf jaar geleden zijn, het kan tien jaar geleden zijn, maar het was een hele aparte zaak. Het, het, die zaak heeft ook in de media uh, die naam gekregen. Ja, maar het is een opvallende moord met een opvallende naam. Ja. Een aantal jaar geleden. Ja. ja. En waar, waar was het, wist je dat nog? Nee, het is gewoon in Nederland gebeurd. Oh, ergens in Nederland. Ja. Oké, okay. nou, ik, ik ga op zoek naar een antwoord. Deze ja, vast ja, ik iemand ik die die pageren ook op gereageerd, dus... Oh, dan komt het altijd goed. Als die op de chat ja, die reageert... Nee, die wist het niet. Die wist nee, het maar niet. dan gaat hij het opzoeken. Dan komt het vast ja. goed. Ik, ik ga mijn best doen, Bas. Dank je wel. Ja, de groetjes van Kronkeurk. Oké, dankjewel. Hoi. Dag. Ja, dat is leuk. Op de chat kun je meepraten. Dan heten mensen allemaal anders. Wel heel verwarrend. Maar uiteindelijk kun je er goed in thuis vinden hoor. 0800-1121. Tijn, goeienacht. Oh, dat is dan. Goed, Brenda. Hallo? Ja, hallo Brenda. Hoi. Brenda is nou wakker. Hi, zeg het dus. Nou, ik gebruik vitamine D-tabletjes, dat vitamon. Die ja. in een klein potje. Ja. En dat is een klein rechtopgaand flesje. En dan één komt er een scherpe bocht in die hals. En dan moet je dan die tabletjes overheen schudden. Nou, ja. Ja, gelukkig het er rond de één of twee uit, maar soms ook een hele handvol. Nu dus mijn vraag: waarom zijn die potjes niet met een, een schuin lopende hals? Dan glijden de tabletjes er veel makkelijker uit. Ja, nee, daar zit natuurlijk wat in. Maar misschien is het niet zo dat als je met een gewoon flesje schudt... dat er dan meteen duizend uitkomen en dat dit... Nou ja, schudden dat doe ik toch liever niet. Maar dan gaan tabletjes stuk. Oh nee, dat is... Het is een, een, uh, voor mensen boven de vijftig en mannen boven de zeventig. Ja. Voor de botten. En ik wil wel graag een beetje mijn botten heel houden. Ja. Maar ik vind altijd... Waarom hebben ze niet nagedacht met het maken van die flesjes... Dat het een beetje een de hals is. Maar ik denk juist dat hij er juist in zit om het allemaal makkelijker te maken, lijkt mij. Nou is het toch niet, want ik gebruik al een paar jaar. Ja, en, uh, ik, en het uh, is ik niet dacht, makkelijker, je, begrijp ik. Kan ik je achterbellen? bellen? Ja, nou heel verstandig. Het is altijd de beste oplossing, Brenda. Gewoon achterbellen. Ja. bellen. Ja. <laughs> nou, ik ga op zoek naar een antwoord waarom... Even kijken hoor, of ik het goed verwoord. Waarom het, waarom het flesje waar de vitamine B-tabletten in zitten niet... Een rechte hals heeft in plaats van een... Nee, een, een schuinlopende hals. Een schuinlopende hals. Niet in één keer een... In een, plaats een, van uh... een, hoekje, een bochtje. Ja. In plaats van een bochtje. Zo, staat genoteerd, ik ga op zoek naar een antwoord. Heel, dank wel. Ja, ook dag, bedankt. Goed, goed, dag. Goed, dag. Dag. dag. Over flesjes gesproken, dit is bottles van Christel. Met een Y.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 Heet het liedje heet Bottles. Uh, Henk van de Veen, daar was je weer. Ja, ja. Die, ik, de, die vraag viel ik in. En Welke dat was vraag? boeiend. Maar ik moet hem even uitleggen. Oh. Um, wat die man vroeg, dat is nu en is heel actueel. Door de dood van die scheidsrechter die doodgeschopt zou zijn. En ja. uh, Gerard Spong, de advocaat. Ja. Die probeert dat in twijfel te trekken met allerlei deskundologen. Oh. Van, heeft die, uh, hebben die trap. Of die trappen. Ja. geleid tot de dood. van de man. Er moet dus een. kausaal verband aangetoond worden. Mm -hmm. En als dat niet kan. dan staat Sprong. sterk. Mm -hmm. En als het wel kan. dan staat Sprong niet zo sterk. En mm -hmm. daar werd bij genoemd. een zaak uit 1939. 1939? Ja, ja van voor de oorlog. Toen werd er een vrouw. op haar hoofd geslagen. met een ijzeren staaf. Ja. En die was met een klap dood. Ja. En toen moest er ook aangetoond worden dat er verband was tussen die klap en haar dood. Mm -hmm. En toen is dus ze onderzocht, een paar een uh, aan En toen, wat die doen had. En uh, toen bleek dat ze op die plek een hele dunne schedel had. Yeah. En dan is de geschiedenis in gegaan als het eierschaal schedelarrest. Het eierschaal schedelarrest, dat klinkt heel logisch. U zegt het goed. En dat is na de oorlog in 1950 door de Hoge Raad weer herzien. Hoe precies, dat weet ik niet, want ik ben geen jurist. Oké, okay, maar dat, dat, dat waarschijnlijk dat als je met een ijzeren staaf op een niet-eierschaalschedel... maar op een iets hardere schedel slaat, dat dat ook heel slecht uit kan pakken? Ik, ik denk van wel dat zelf. Dat zou kunnen, ja. En dat denk ik bij die ruimvechter eerlijk gezegd ook, Ach, dat het er wel toegeleid heeft. Maar ja. daar kunnen we alleen maar over gissen. Ja. En dus, dus, dus, dus hoe aannemelijk maak je het? Maar uh, de vraag was: hoe heet het? Nou, daar heb ik net antwoord op gegeven. ik zal het niet herhalen. <lacht> <lacht> nee. Dan krijg je straf. Dan ja. straf. <lacht> nee, het, het is duidelijk, ja. De, de, het eierschaalschedelarrest. Ik is heb nog één opmerking voor jou persoonlijk. Oh. Als je daar tegen kunt. Je zei je moet nee. mensen hoop geven. Ja. Altijd, hè? Oh, we gaan weer terug, ja. Naar ja de, de, ik, ik ben er altijd voor om mensen hoop te geven. Ja. Maar onlosmakelijk is er aan verbonden dat je mensen nooit en ten te valse hoop mag geven. Nou, weet ik niet, maar dat is een heel andere discussie. Valse hoop, ik vind valse hoop geven, dan vind ik bijna crimineel. Nee, maar, maar soms, soms Henk, kan het ja. beter zijn om te geloven dat je nog beter kunt worden, dan om niet te gaan, want er gebeuren toch nog, ja, dan nou, be begeef ik me helemaal op glad ijs. Maar het gebeurt ook regelmatig dat als mensen... Nou ja, nou, laat het maar. Nee, zeg maar. Nou ja, nee, maar ja, dat je als, je, uh, als je nog uh, uh, vecht om beter te worden... dat je dan betere kansen hebt. Maar ja, dat is geen valse hoop natuurlijk. Nee, dat is geen valse hoop. Dat is altijd zo. Als je daarvoor vecht, dan, uh, ja. dan maak je meer kans. Nou ja, het is in ieder geval... Um... Maar het ging over het eierschaal schedelarrest. Ja, <laughs> dat is een veel vrolijker onderwerp. Oh, <laughs> op een of andere manier, omdat het in 1939 was. Dankjewel, Henk. Dag. Ja. Goeienacht. Mevrouw Mulder. Ja. Hallo. Hallo. En die meneer heeft de helft al verteld. Ja, dat het eierschaalschedel. Het eierschaal Arrest. Ja. Ik denk als je gaat koekelen daar dat wel vindt. Oh. Maar dat is, ja, dat is al een hele oude van die meneer. Maar ik herinner het me nog. Het was een meneer en die kreeg een klap met een patoffel op, op, zo, op Een vrouw. En die ja. overleed dan. en die had dus zo'n dunne schaal dat ze met dat eierschaal proces noemden. Oh. Dus dat eierschaal dat klopt, Ik okay. kreeg gewoon een tik met de patoffel op zijn hoofd. <laughs> Helaas. Ja, en in principe, want wij doen dat thuis ook wel eens, moet je gewoon iemand even met een patoffel op zijn hoofd kunnen slaan. <laughs> ja, Toch? Die, Als die heel ja, vervelend maar in dag, is. Ja, inderdaad, die had dus ook zo'n hele dunne schedel. Ja. Dus. Oh, wat grappig. Wat het, wat het, nou het, ja, het, op een of andere manier, ik weet het ook niet, maar het, het voelt het inderdaad grappig. Misschien gewoon omdat pantoffel een grappig woord is. Nou, want is gaal, is koekelen, dan wel, eh, dat is hè. Ik denk dat als je gaat koekelen, dat je het dan wel Dat je het dan vindt als je het googelt? Ja. Oké. Okay. Maar dat was het dus. Dank u wel, mevrouw Mulder. Oké. Okay. Dag. Fijne vrijdag. Dag. Mm. Dirk-Jan. Ja, Kees-Jan. Oh, Kees-Jan. Ja, Kees-Jan. Hoi. Hi. Oei, oh, ja, ik wil even over die Euronorm. Uh, oh, die fijn! Ja, laten we het er vooral nog een keer over hebben, ja? Ja, wel. Nou, de Euroklasse. Niet... Wat zeg je? De Euroklasse-norm. Ja, die Euronorm, ja. Ja. De uh, e Euronorm-klasse. Ja. Euronorm, ja. Ja. De, de nieuwste is inderdaad uh, Euronorm 6, ja, dat zijn de nieuwste. Ja. Maar mocht je die, dat tankje leeg hebben van het AdBlue, wat er dus mee ingesporen. Uh, in de uitlaat gespoeld wordt. Yeah. Dan uh, dan verlies je de helft van je pk's. Joh. Dus, dus als je dan 400 pk hebt, dan is je vrachtwagen nou maar in één keer 200. 200 dus dan, dan ja. Heb je, ja. nou dan heb je dan heb je dus uh, nou ja, eigenlijk te weinig meer aan. Je kunt er maar gewoon mee rijden, hoor. Dat is geen probleem. Ja. Ik heb het zelf ik heb het zelf nog niet meegemaakt, gewoon. Uh, maar een maar stempel goed, uh, krijg je niet. Dat is. Een stempel krijg je dan niet. Nee, nee, goed, nee. Ik, ik heb bijna een nieuw ouder van een jaar oud met ook een oh. Airblue erin. Je dat... Heb je dan een 5 of een 6? Uh, vijf. 5. Oh, ik heb jij nog ja. een 5? Ja. ja. Ja, maar goed, maar als dat tankje dus leeg is, ja. Ja, dan ben je de helft van je kracht kwijt. Ja. Dus dan da daar rij je dan niet mee door. Dan zorg je dat je er weer uh, Airblue bij uh, weer gooit. Ja, dus jij dus vindt maar... eigenlijk dat hele stempelsysteem zo gek nog niet? Nee, nee, erom. maar, nee, maar de, die man zei dus als dat tankje dan leeg is, nou ja, dan rijd je gewoon mee door en dan, eh, dan, dan, dan, dan, dan is er niks aan de hand. Eh, dan dan rijd je dus weer met een euro nul norm, zei hij. Nou ja. Ja. Als je echt Blue op is, waar, waar dus die, uh, nou ja, die, die, die CO-gehalte CO uh, mee teruggeroemd wordt, dan kun je gewoon doorrijden en dan rij je dus met een euro nul motor. Maar je kunt wel doorrijden, maar je bent de helft van je PK's kwijt. Ja. Dus dat als je, doe je, je rijdt mee. niet ja. gewoon door. Nee, je rijdt wel door, maar niet gewoon. Nee, de, je, je hebt de helft van je PK's maar meer, ja, dus, dus je zag uh, ja. wel weer dat je er weer van de gooit. Dat je het weer even aanvult en dan rij je gewoon ja. weer via de Euroklasse 5. Ja, precies. Dus je kunt niet zo, nou ja, al gestraft, ja, ja, inderdaad natuurlijk, die installatie moet ook werken. Als je inderdaad bij de keuring uh, en het werkt niet, ja, dan wordt hij ook afgekeurd, dat is logisch. Ja. Maar, uh, maar inderdaad, je kunt, het, het, het gevolg is, als je het tankje leeg is, dan uh, zegt die man, je rijdt naar mijn Euro-nul norm. Ja. Maar goed, daar ga je dus niet mee doorheen, want dan heb je dus, uh, ja, als je 40 of 50 ton bent en je hebt maar de helft van je pk's. Nou ja, dat ziet er niet meer op natuurlijk. Het is me volstrekt duidelijk, Keeshan. echt na deze uitzending kan ik zelf vrachtwagenchauffeur worden. Nou, kijk eens aan. Uh, mis, misschien. <laughs> Dank je wel, hè? Ja, wel. En, nou, en dan even een klein dingetje over de AdBlue, want ze zeggen dan ja. nou, er wordt bij de motor in de motor gesproken. Nee. Maar, het wordt niet in de molen gespoten, nee. het komt bijna aan het eind van de uitlaat. Daar zit zo'n vernevel, uh, vernevelaar en die spuit er dan een beetje in. Oh. En, het is, uh, en het is ammoniak met water. Dat, oh. dat wordt erin gespoten. Okay. Ja, het lijkt heel milieuvriendelijk, maar het is ammoniak wat erin ja. gespoten. <laughs> verdunt, met wa verdunt met water. Maar goed, het is wel Euroclasse 5. Nee, duidelijk. Dankjewel ja. Kees-Jan. Goed zo. Goedendag, dag. hoi. Ja, hoi. Mary? Of hallo, hoi. Goede nacht of goeiemorgen. Hallo. Oi, ik heb een vraag. Ik heb ja. namelijk een Casio SF-R20, een organizer. Die is laatst gevallen en dat scherm is stuk. Ja. Eh, waardoor het vloeistof uitkomt, waardoor ik niet meer aan mijn adressenbestand kan komen. Of ik kan het niet meer gebruiken. Ja. Ik heb laatst gebeld en ik moest een mailtje sturen naar Duitsland. Maar die hebben niet gereageerd, omdat dat toestel waarschijnlijk te oud is. Maar ja. misschien dat er iemand kan zeggen van of de inhoud, namelijk op een harde schijf, denk ik. Overgeplaatst kan worden naar een ander apparaat. Oh. Mijn, mijn adres bestaat van 20 jaar zit erin. Ja. En het is een ramp. Maar zeg het nog eens: een Casio wat? Casio Organizer. Ja, maar je had, had er een uh, XV1213. Uh, 71... Simon ferdinand Streep, ja. uh, Rudolf 20 staat Er staat erop: uh, Super Systemizer. Ja. Dus of de gegevens die erop staan, op een of andere manier eraf gehaald kunnen de worden. De gaan, juist, ja, poeh. Nou, ik ben benieuwd. Meri, ik, hey, ik ga mijn uiterste best voor je doen. Ja, oké, okay, dank u. Ja, dag, dag. dag. 0801121 is het nummer dat je kunt bellen als je... Um, uh, een uh, antwoord weten op een van de vragen... want we hebben er inmiddels al best wel heel veel uh, openstaan. Zo is daar nog de vraag van Jan Broekhuizen over het niezen. Wat is de functie van niezen, vraagt hij zichzelf af. Nou, Mocht je dat weten, bel dan even naar 0800-1121. Um, je kunt ook bellen als je de kapotte combi-magnetron oven van Mark... in Arnhem wil gaan maken, daar zou hij heel blij mee zijn... Uh, en als je meer weet over Pink Ribbon, de organisatie die uh, geld inzamelt onder andere. En uh, daar was uh, van alles om te doen een tijdje geleden. En Mark vraagt zich af, is alles nu weer rechtgezet bij Pink Ribbon? 0800 1121, als je dat weet. Uh, Michiel die had een fantastische vraag, namelijk waarom we uh, van 10 naar 11 en 12 gaan... in plaats van naar uh, 10-1... Nee? Even kijken een en twee tien en drie tien, 15, 16, 17. Ja, dan klinkt het heel logisch als ik het zo zeg. Uh, mocht je dat weten, bel dan eventjes naar 0800-1121. En terwijl ik zo aan het tellen ben, denk ik, het is misschien leuk om de Counting Crows te gaan draaien, want dan zoek ik die ondertussen even op. De Counting Crows. Terwijl ik vertel dat ik ook nog een antwoord zoek op de vraag van Frederik. Uh, wat is het verschil tussen cellofaan en plastic? Brenda wil weten waarom de vitamine B altijd in een flesje zit met een bochtje in de hals in plaats van een schuinlopende hals, want dat zou veel praktischer zijn. Mary zoekt iemand die haar kan helpen met haar kapotte organizer, namelijk de Casio SFR20. Het scherm is kapot en uh, nu wil ze heel graag de gegevens eruit halen en zijn die ergens anders op te zetten. Dat is haar vraag. Dus die vragen zoeken nog een antwoord en nieuwe vragen zijn ook welkom op 0800-1121.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 Take care. in Spain in de versie van The Counting Crows. Want je dacht misschien, hey, wanneer gaat Pascal van Bluff nou eens een keer meezingen? Dat deed hij niet op deze versie. Dat vond ik ook wel een keer leuk om te laten horen. En ik hoop dat je het met me eens was. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt bellen als je een antwoord hebt op een van de vragen die nog openstaan. Of als je een nieuwe vraag hebt, dat kan natuurlijk ook. 0800-1121. John, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Ik uh, reageer op het antwoord over die uh, dollar -teken. Ah, want? Klopt het niet? Ik vond het zo logisch. Nee, dat, ja, dat is ook het meest logische uh, van alle acht negen uh, redeneringen die er zijn. Ja. Maar de, de dollarteken was er al voor dat de Verenigde Staten van Amerika er waren. Oh. Ah. Uh, ik heb het opgezond. Ik denk, nou, dat is zo logisch, dat moet wat anders zijn. Maar ja. volgens Wikipedia stond het af van de peso en is de P verbarstigd naar die twee streepjes. Zeg het nog eens, de peso was? Het is afgestamd van de peso, ja. zeg maar, wat in zuid- in Zuidelijk werd gebruikt, ja. en is de P. De letter P, dat is verpasterd naar die twee streepjes door de dollar, door de Oh, S. dus hij komt niet van de U, maar van de P. Van de P. En de S de... is dan ook de S van de P zo? Ja, ja, ja. ja. Hmm. Want het het, het dollar-teken werd al gebruikt in Amerika voordat Amerika onafhankelijk was. <laughs> ja, dus dat zou raar zijn. Dat was wel ja. heel vooruitziend dan. Hmm. Ja, ja, ja. Nou, goed dat je het nog even recht zet, John. Dankjewel. Is goed. Goedenavond, hoi. Ben? Ja. Hallo. Uh, viscose. Wat? Uh, pardon, pardon, pardon. Cellofaan, uh, cellofaan. Ja. Daar werd naar gevraagd, is dat plastic? Nou, het ja. is beslist geen plastic. Oh. Het is een product van uh, houtcellen, oh? houtpulp, of niet uh, door, van een tussenproduct viscose. maar het is in ieder geval hout. Oh, nou. En dat bestond inderdaad al lang voordat de plastic uitgevonden werd. Heb je had wat geleerd? Ja. Yeah. Dus het verschil. Ik heb verschil... erin gezeten, dus ik weet het. Eh, heb, je, heb je in het zelf aan gezeten? Nee, in het oh. papier. In de, in het papier gezeten. Ja. Yeah. Was je ingepakt als een cadeautje? Ja. Ja, zo kun je dat zeggen. Dat lijkt me heel mooi. <laughs> <laughs> en dan dat Wacht, iemand de strik loshaalt en dat je er dan zo uitkomt. Dat is mooi, toch? Ja. Maar het verschil tussen cellofaan en plastic is dus dat cellofaan geen plastic is. Maar houdt het Ja, het voelt ook anders aan als je het met de bedast. Oh, ja. Daar het zit ook wel wat in. En het is, uh, ja. het is anders. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Ben. Graag gedaan. Goeienacht nog. Dag, Dag, Mooi is dat. Mensen die echt verstand ergens van hebben. dan gewoon bellen. Ja. Um, Ronald? Ja, nacht. Hallo. Ik heb een vraag, ja. Alstrid, sorry. Ja. Ik heb een vraag. Waarom zit men voor de televisie oh, ja. en altijd achter een computer? Ja. Ja, oh, die vraag is echt al wel zeven keer geweest en oh, dan vergeet ja, ik vergeet toch maar het ik antwoord iedere, weer. Ik, ik woon niet iedere vrijdagnacht wakker. Ja, dat vind ik dan zo bijzonder, hè? Ik denk, van, je kunt toch tenminste de moeite nemen om op donderdagnacht van twee tot zes voor de radio te zitten? Maar ja, nee. Niet ik zit niet iedere nacht voor de radio en de donderdag nacht wel, vaak, maar niet oh, altijd. Goed. Nou, dan is het je vergeven. Maar ja, ik ben het antwoord dus ook weer vergeten. Voor de televisie, <klaars> achter de computer. Ja, er is een heel, daar is een heel... Uh, volgens mij heeft het te maken met actief zijn. Oh. Maar ik weet niet meer wat het was. Dus als iemand het nog wel... Voor de televisie, achter de computer, 0800 1121 Zit je nu voor de radio of achter de computer? Nee, ik lig naast de radio. <laughs> ja, dat kan ook nog. Dat hoor je nou nooit iemand zeggen, hè? Dat je naast de televisie ligt. Nou, ik lig naast de radio. Dus. Ja, nou, dat is lekker liggen. Pas op dat je niet in slaap valt, hè? Want dan mis je de helft van het programma. Nee, ik ga proberen wakker te blijven. Oké, okay, nou, ik roep wel weer af en toe even. Goed zo. Nou, dankjewel, Ronald. Inderdaad. Ja, Dag. Rob. Hallo. Hallo. <laughs> ik heb een antwoord op de 11 en 12. Vragen. Oh, echt waar? Ja. Ik vind het helemaal spannend. Nou, ik heb het namelijk, ja goed, ik, ik moet het uit mijn hoofd doen, ik ben namelijk aan, uh, maar aan het rijden, uh, ja. uh, al vanaf twee uur. Maar uh, um, dat heeft te maken met de klok. Ja. Uh, als je namelijk uh, de klok, uh, ja, zeg maar elf, dat klinkt eventjes beter dan tien voor elf, en dat is beter dan, dan, dan uh, tien voor één tien dat is heel verwarrend natuurlijk uh, en, anders. en en tien voor twee tien en uh, dus uh, dat is uh, ja elf en twaalf hebben ze daarvan gemaakt oh. de rest de rest uh, dat dat, uh, dat loopt wel want dat wordt niet in de klok gebruikt dus het is gewoon bij het klokkuiken klokkuiken bij het klokkuiken raakt de mensen in de in de war klok kijken nou ja dat dat uh, dat ja uh, ik, ik uh, dat dat wordt inderdaad, uh, staat me echt bij dat er ja, ze, vanuit Engeland uh, gebruiken ze toch wel vrij veel 1 uh, zeg maar tot en met 12. Ook vroeger dat het een gros was. Twaalf twaalf en de gros was 12 keer 12 en dergelijke. Dus er ja. dus, uh, werd vrij veel met tot en met 12 werd er gerekend. En, uh, maar zeker met de klok, uh, ja, is dat, dat klinkt gewoon even wat. Prettiger allemaal. Ja. En, uh, dus maar hoe zit dat het, ik denk... Waarom is het dan niet 3, 10 en 14? Ja, omdat die niet in de klok gebruikt wordt. Ja, 3, 10 en 14, dat het is eigenlijk 13, 13, ja, der, en dat. Dat is dat dus verwaarloosbaar, eigenlijk, wou je zeggen. Dat is, uh, uh, het is eigenlijk, oh ja, onze, doeze, treize, ja, dat, dat en, en dan. Uh, ja, maar in, en, het, uh, in het Frans is er helemaal geen touw meer aan vast te knopen, want dan ga je opeens nee. van naar 4-5-3 en 4-5-douze. En dan je: dat is helemaal. Uh... Ja, maar goed, die, hebben, die, die gebruiken dezelfde klok natuurlijk. Er Dus ah, het is ja. ook onze en oh. douze. Dus, uh, ah, ja. En, en, en uh, ja, dat is. Uh, 11 en 12, ja, dat is, uh, dat, uh, dat is het Duits. Maar uh, ja, dat is, dat is volgens mij een, al, een antwoord wat ik, ja, ik heel ver in mijn gedachten nog, uh, nog, nog, nog wist. Ik denk, ja, dus ik uh, <laughs> Nou, ik vind, vind het, ik het helemaal heb. zo gek uh, niet opgegraven hoor, Rob. Dat doe je, dat doe je aardig. Dus uh, ja. denk ik, ja, 10 uh, voor 1, 10, ja, dat, dat, dat, dat loopt niet lekker nee. uh, met die klok. Nee, duidelijk. Goed nou, zo. het is 7 uh, voor 4. Ik, ja. ik, ik heb overigens nog wat lading achterin, dus als je <laughs> nog... Uh... Even, Raad, daar moet ik altijd eventjes voor gaan zitten, hè? Dan moet ja, ik Even ja. alles uit de weg, anders dan... Even de microfoon wat dichterbij, want anders heb ik, word ik afgeleid... en heb ik heb allemaal concentratie altijd nodig. Um... <clears throat> maar je bent geladen, begrijp ik. Ik ben geladen. Oké, okay, dan spelen we dus Raad wat hij rijdt. Prima. Even kijken, hoor. Rob heet je, heb je een grote vrachtwagen Rob? Ja. Is het Euroklasse 5 of 6? Vijf. Uh, oh. okay. Ja, er komt dadelijk zes, maar ja. 6 is nog is nog zo nieuw en zo pril. Ja, dan moet je echt een grote portemonnee hebben. Hè? Nou, die staat er aan te komen, maar. Oh. Ik, ik heb een euro, een euro 5. Jawel, wel, hebben. We rijdt nu nog even een euro 5. Ja. Oké, okay. en die is geladen met. Kun je het eten? Ja. Oké, okay, uh, is het brood? Nee. Is uh, het uh, goed voor je? Ja. Is het groente? Nee. Is het soep? Nee. <laughs> wat? <laughs> Waarom lach oh, je maar? Oh, het zoet is. Oh, nee, zoet. Soep? ik dacht dat het soep. Het soep. Ja, dat vroeg Want ik dat ook. <laughs> Inox of iets? Hè? Nee, nee, ja. het is geen nee. nee. Oh. Um, eet je het iedere dag? Jij? Ja, ja, er wordt reclame voor gemaakt, ja. Is ja. het fruit? Nee. Oh, maar je eet het iedere nee. dag omdat er reclame voor wordt gemaakt? Ja, dat zal, zal ik er achteraf wel vertellen, ja. Oh, oké. Okay. Het is geen fruit, het is geen groente, het is geen brood. Het is wel goed voor je en je eet het iedere dag en er wordt reclame voor gemaakt. Um, het is ook geen pap. Is het een soort van pap? Zijn het toetjes? Ja, ja. Nou, zuivel. Okay. Nou ja, zuivel. Zuivel is het. Zuivel. Dat is een uh, <laughs> verzamelwoord. Want uh, de, ik, ik heb dus zeg maar, van pakken melk tot yoghurt. En oh, zuivel. Uh, zuivel. Van, van Papa, pap ook weet ik veel wat Ruist allemaal. Pap. Maar uh, melk, de witte motor, ja, dat ja. Is, uh, Er wordt reclame voor gemaakt hey. iedere dag. Dus, oh, nee, je hebt gelijk. Oh, je, maar je drinkt het gewoon. Ja, maar ik voelde, ik voelde dat het iets met pap was. Ja, nou, dus, maar, dus, uh... melk, melk, karnemelk en uh, nou, ja, yoghurt, uh, noem maar op. Dus, ja. Uh, en dan, ja, dat moet voor zes uur, moet dat, moet dat weer bij de klant liggen. Dus, ja, uh, en het moet de koeling zonder. in. Ja, nou ja dat, dat staat al in de koeling. Ja, uiteraard, het moet maar... van jouw koeling de andere koeling in. Ja, ja, ja. Nou, maar ik moet ophangen, Rob. Prima, Ik vond okay. het heel gezellig, dankjewel. Ik ook. Tot prettige de volgende avond. keer. Dag. Tot de nacht. Dag. <laughs> ja, hetzelfde. Hoi. Henk. Goedemorgen, Asset. Hallo, Henk. Hoi. Ik heb ook een vraag he. Ja. Waarom uh, kan ik op Twitter wel uh, de vragen vinden, terugvinden? Of... Uh, in het buitenland zit of zo, ja. maar nooit antwoorden. Ja, wat denk je nou, Henk? Ja, maar dat is achteraf, uh, ja, weet ik niet. We kunnen misschien achteraf opgezet worden. Ja, maar dat is goed, maar dan moet jij dat gaan zitten doen, want we, we moeten bezuinigen bij de publieke omroep. We kunnen geen nieuwe werkzaamheden meer toevoegen, hè? Ja, moet ik dat dan er ook nog bij doen? Ik, ik rij al 60 uur in de week. Dus dat, uh, <laughs> dat, uh... nou, en dat is een beetje het probleem. Iedereen heeft belangrijkere dingen te doen dan de antwoorden van de vragen op Twitter te zetten. Ja, ja, ja. Maar ik vind het wel heel fijn dat jij, dat jij echt daadwerkelijk de behoefte voelt... om door de week nog even terug te lezen wat mensen allemaal gezegd hebben. Ja, ik vind dat wel leuk om te volgen. Allemaal. Ja, ik ook. Ik geniet met volle teugen. Maar ik ben, ik ben bang, Henk, dat, het even, dat de personele bezetting van dit programma nogal op zijn tandvlees loopt. Een, een, een actie, ja, niet, niet stigmatiseren, maar een actieve senior of zo die daar behoefte aan heeft. Nou, als iemand zich geroepen voelt om de antwoorden uit te typen, dan houden we ons van harte aanbevolen. Meld jezelf via Nagzuster.omroopmax.nl ik zal, ik zal er helemaal blij mee zijn. Bedankt voor de voorzet, Henk. Oké. Okay, nog. Dag. Doeg. Ben. Hoi. Hallo. Hoi. Ik heb een, uh, ja, een antwoord, maar die, die het misschien nog wel moeilijker gaat maken. Oh, fijn. Het gaat niet oh, ja, over ja. euroklasse 5 en 6, hè? Nee, nee ik, Gelukkig. Weet, ik weet niet wat dat is. Uh, oh, mooi. Dat... Ik ook niet. Maar ja. Oké. Okay. Nou, het gaat over die 11 en die 12. Ja. Ja. Ja. Nou, uh, mijn vrouw die is Arabisch. Yeah. En ook in het Arabisch is het zo dat 11 en 12... Het is een ander woord als gewoon 1, 2, 3, 4, 5 en uh, mm. 13, 14, 15. Ja. Yeah. Vraag me nu even niet wat het precies is. Maar de cijfers zijn natuurlijk Arabisch. Ja. Yeah. Mm. Dus het, het is al veel ouder al, al, als klokken uit Engeland of, of wat dan ook. Oh. Het, het gaat nog iets verder terug, denk ik. Ja, dan zijn we dan weer maar, maar klaar ja, mee. Ja, precies. Het wordt er niet uh, wordt er niet duidelijker op, maar het, het, het heeft wel een verdieping. Misschien dat er iemand is die echt Arabisch spreekt, ik kan haar nu niet wakker maken. Nee. Ik weet niet of ze ook Ze slaapt heel of vast op. of is ze dan de hele dag niet te genieten? Uh, misschien wel allebei. <laughs> nou ja, dat is in ieder geval een gevalletje huwelijkskennis. Nou ja dan, ja. Uh, ja, dan houden we hem nog even openstaan, de vraag over 11 en 12. Ik wou hem eigenlijk al afvinken, maar als jij zo begint, dan uh, laat ik hem er nog even ja. bij staan. Als er iemand is die Arabisch als moedertaal heeft, of meer in de wiskunde zit, die, ja. die zou het eens kunnen, kunnen weten. Of gewoon iemand die het antwoord weet, 0800 1121. Of... Oké. Okay. Of 1-1-2-1, uh, ja. Dankjewel, Ben. Ja, graag aan haar. Goeienacht oh, ja. nog. Doeg, spreek, spreek je helemaal geen enkel woord Arabisch? Ja, wel, een paar wel. Maar ik, ik, ja, ik, ik heb een beetje leren tellen van haar, maar dan, dan kom niet, ik inderdaad... Niet tot er met 11 en 12. Oh, ja. en wa, en wat nou, 11 en 12, 12, 12 vergeet ik altijd dan. Oh, ja, ja, eh, ja omdat logisch. Dat het andere woorden zijn. Eh. En wat is, elf, of wat is weltrusten? Uh, Tuesba alger. Tuesba alger, dankjewel, Ben. Ja, dat is weltrusten. Ja, dank je. Bye. Hoi. Hoi. Nachtzuster. Een programma van Max.